In Canada is het eerste slachtoffer van de treinramp in Lakmecantiek geïdentificeerd. Het gaat om een vrouw van 93 aan het plaatsje. De identificatie van de lichamen verloopt moeizaam... omdat de felle brand veel lichamelijke kenmerken heeft aangetast... In totaal zijn nu 24 lichamen gevonden. Er worden nog 26 mensen vermist. De politie gaat ervan uit dat ze zijn omgekomen. De trein met oliewagons ontspoorde zaterdag in lac Lakmecantiek. Het ongeluk is de grootste treinramp in Canada sinds in 1864. Een trein ontspoorde waarbij 99 mensen omkwamen. De Tweede Kamer vraagt de Amerikaanse regering af te zien van het oplappen van de kernwapens die vermoedelijk in Nederland liggen opgeslagen op vliegbasis Volkol. CDA-Kamerlid Knops heeft een brief daarover afgeleverd bij het Amerikaanse congres. Die bespreekt nu een wet waarmee geld wordt vrijgemaakt om de kernwapens te moderniseren. Maar volgens een ruime Kamermeerderheid kunnen de Amerikanen dat geld beter aan andere dingen besteden. Na schatting liggen er zo'n 10 tot 20 atoombommen op de vliegbasis in Brabant. Het weer bewolkt en er gaat of 11. Aan het begin van de ochtend kans op motregen. Overdag af en toe zon, maar ook bewolking. Het is dan tussen de 17 en 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. AVD Verkeersinformatie. De A12. Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug. Drie kilometer file. Er zijn daar drie rijstroken dicht door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max.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 Dit is de zomerversie van Nachtzuster. Dat houdt in dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Dus eigenlijk hetzelfde als de winter en de herfst en de lenteversie. Jij stelt dit programma samen. En dat doe je door uh, een vraag door te geven via 0800 1121. Of te mailen naar Nachtzuster, Of twitteren kan ook nog eens een keertje. @nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En als je achter de computer zit, kun je gewoon meepraten met alle mensen die daar zitten. En dat uh, kun je door te gaan naar omroepmax.nl slash nachtzuster en dan links eventjes de chat te selecteren. Facebook hebben we ook. Facebook.com slash nachtzuster. Maar onthoud vooral de telefoonnummer 0800-1121.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 Nachtgister Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtgister Haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en...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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik je morgen? Nacht zuster, het zal niet bij je hey. <middels>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 Nachtzister. Nachtzister. Nachtzister. De pijn, de Ik dacht, ik draai een keer een toepasselijk liedje. Nachtzuster was dat van Doe Maar 0800 1121. Is het nummer dat je vooral moet intoetsen... of als je nog zo'n hele oude telefoon hebt, moet draaien. Als je een vraag wilt stellen in de uitzending. Uh, eens eventjes kijken, hoor. Hans. Hans de ja? Vries. Een hele goede nacht. Goedenavond. Dag. Ik heb een vraag over het roken van check. Oh. Je nou, niet doen. Oh nee, ja. Niet doen, Nou, het ook vijf op een dag. Hé, eh? vijf, uh, vijf pakjes? Nee, oh. maar sigaretten. Hmm. Nou, vooruit. Uh, maar je kan blauwe groepen kopen, dat is rijspapier. Oh. En je kan oranje pakjes kopen. Oh. En dat is gewoon papier. Ja. En als je nou met rijspapier hebt gedraaid, dan doof je de sigaret vanzelf. Oh. En met gewoon papier, met oranje voetjes, ja. dan blijft die sigaret doorroken. Oh. En ik vraag me af, hoe komt dat? Ja, uh, even kijken hoor, het dooft vanzelf. Maar ik, ik neem aan pas als, als je stopt met roken. Nee, als je sigaret in de asbak neerlegt. Ja. Oh, dus iedereen, moet je hem iedere keer weer opnieuw aansteken? Als je een minuut of twee wacht, dan moet je hem weer opnieuw aansteken. Oh, maar dat is handig. Ja, hij rookt dus niet door. Nee, maar dat is toch heel zuinig? Dat is heel zuinig, ja. Alhoewel dat wel weer lucifers en de aansteker zeker Ja, je moet in de, in de beurt we, maar ja. Ja, dat is dan weer het nadeel. God, het is me nooit zo opgevallen. En welke rook jij dan? Ik rook dit oranje. Um, en de oranje is dus de gewone papier? Dat is de gewone papier, dat doorrookt. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan ben ik daar even van op de hoogte. Het verschil dus tegen de, uh, tussen de uh, oranje check en de. Uh, even kijken, hoor, ik moet Vloed. het hebben. Ik heb de check, ik heb het nog nooit van dichtbij gezien. Jawel, dat wel, maar dat is lang geleden. Uh, dus blauwe pakje check of oranje pakje. Of -oh, Vloei. Je nee, moet het natuurlijk moet Vloei zeggen. Ja, hallo, zeg. Ja. ja, moet het allemaal wel goed uh, doorgeven straks over een half uur. Oké. Okay. En, en uh, ja, nou ja, waarom dus uh, even kijken, de blauwe pakjes, papier uit het blauwe pakje dooft. Juist. Zeg ik nou goed? Ja, Pff, ingewikkeld. Maak ik het voor mezelf, Hans. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Uitsprekend. Gelukkig. Ik wens je verder een goede nacht. Dankjewel. En tot de volgende keer. jij succes met je programma? Oh, dat zal ik nodig hebben. Dankjewel. Oké, okay, dag. Dag ja. Hans, dag. 0800-1121. Freek? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Freek. Schep, schep toch altijd weer een band, hè? Dat we wakker zijn allebei om negen minuten over twee. Ja, ja, mooi. Ik heb denk ik wel een interessante case bedacht. Oh. Vanochtend. Ik ben best nog wel een beetje muziekerig. Ja. En uh, ik zat mijn gitaar te stemmen. Ja. En toen dacht ik opeens, ja, dan is, je gaat vanuit een grondtoon aan de C ga je stemmen. Oh. Um, maar dan vroeg ik me af, het is, de, de, de, weet ik hoeveel honderd jaar geleden, een metrische stelsel ingevoerd. En er wordt de standaard meter en de standaard kilo en de standaard liter bewaard in een kluis in Parijs, wat ik ooit al eens geleerd heb. Maar dan vraag ik me af met de muziek, is er ook ergens een, misschien een gouden stemvork die die standaard toon C bewaart? Oh, poeh, wat ingewikkeld. Ja, kijk tegenwoordig kan dat natuurlijk heel makkelijk uh, digitaal uh, op de ja. muziek uitgelezen worden, maar hoe ging dat vroeger? ja. Is die, die, die, die standaardtoon die altijd in de muziek gebruikt wordt, waar vanuit alles gestemd wordt, is die ook ergens. Ja, blijft. Ja, wat leuk. Dus, is die ergens bewaard? Zit, ja. die, zit die ergens op? Misschien op een gouden stemvork of ja, zo? Ja, zo, zo stel je dat dan voor hè. En die, ik, die ik, zit ik, ik natuurlijk me in me, een. Ik herinner me de piano die vroeger bij ons thuis kwam, en die had ook zo'n stemvork en dan Ping, en dat was dan de C, en dan werd die hele piano daarop gestemd. Ja. En ik vraag me af of er ergens ook ter wereld een standaardtoon bewaard is. Ja, dat, die, die, die ligt denk ik dan in een zilveren doosje, in een kluis. Ja, zoiets ergens. Maar, de, maar als ze te lang wachten met die weer eens een keertje te luisteren... dan zijn we misschien zo ver afgedwaald van de zee... Ja. Zee... Ik zeg zee, want dat is een beetje overcompensatie van de logopedie. Maar C. Dat, uh, dat, dat we dan als we de echte, als we de C laten horen... dat we dan denken van oep, ja, we moeten weer terug. Een, een half toontje naast of zo. Zou toch kunnen. Ja, kijk, meters, kilos, liters, dat, dat ligt ergens in Parijs of zo. Als standaard van alles op geëikt wordt. Maar ik vroeg het me af. Een soort atoomzee. Ja, bijvoorbeeld een, een soort, oerzee. Ja, de oerzee. Eigenlijk niet de oersoep, maar de oerzee. Ja. Oh. Ik hoop het. Ik hoop dat er nu iemand belt. Ja, die ligt daar. Ja, overin. Ja, dat zou mooi zijn. En dan moet, moet, moeten we op een of andere manier hem ook kunnen laten horen... zodat jij een keertje je gitaar echt helemaal goed kunt stemmen. Ja, precies. Hoe en klinkt dat die het, nu? Dat, dat het hele metropoolorkest ernaast zit, zeg maar. Ja, dat die meteen ook allemaal bij zijn. Ja, ja maar die zullen het toch wel weten. Want ik, denk, ik neem aan dat die de perfecte C spelen. Ja. Dat die niet, dat die nemen geen genoegen met een mindere C? Nee. Ik, uh, ja, het, het, het kwam zo ineens op. In op. Ik denk, ik leg het pas hier vannacht. Ja. Wat een toestand. Hé, hey, die gitaar van jou hè? Ja. Waar, um, waar staat die nu? Ja, die ligt thuis. Oh, en waar ben jij dan nu? Ik ben aan het werk. Waar? In een hotel. Och, echt waar. Slapen ze allemaal wel? Ja. Ja, het is niet zo druk. Die veertig die mensen die zijn in diepe rust. Oh, oh dan moet ik een beetje zachtjes praten. Nou, valt wel mee hoor. Nee. En, en als er dan in een hotel, hè, als er dan iemand wakker wordt om ik zeg maar wat, half drie, wat, wat komt hij dan doen? Uh, als er nu een melding komt s'nachts, wat, wat is dat dan meestal? Uh, uh, nou, het gebeurt s'nachts niet zoveel. Of er belt iemand, die heeft opeens heel erg dorst. Oh, en dan bellen ze jou. Mag ik een tosti? Nou ja, de keuken is dicht, maar ik bak wel een tosti voor je. Ja, doe je dat dan? Of, ja hoor. Of je wel een stukje service, ja. Of in het ergste geval moesten ze een keer een ambulance bellen s'nachts. Oh ja. Allemaal goed gekomen met die gast, maar goed, daar zit je dus voor. En mensen hoeven dus nooit de sleutel mee te nemen bij dit hotel? Als ze laat binnenkomen, dan ben ik er om de deur open te doen. Oh. Netjes. Want je hebt ook wel eens tappers en feestgangers die laat komen en hier geboekt hebben. Ja. Maar goed, als er echt een rookwolk onder de deur uitkomt... dan is het ook aan mij om de bron weer te bellen. Hé. Als je bedoelt wat ik begrijp. Nou, als je maar wel goed wakker blijft dan, Freek. Ja, absoluut. Dat, dat je begrijpt mee, dat ik dat bedoel. Goed, Nou, dan, dan gaan we ondertussen op zoek naar de perfecte C. Kijk, dan houden we ik elkaar een de radio beetje bezig. En dan houden we elkaar lekker wakker. Heel goed. Tot later. Werkzaam plezier. Bye. Hetzelfde dag. Doe. 0800 1121. Nico. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik heb een uh, vraagje. Ja. En dat is een vraag die, die, die hangt mij een heel lang in mijn hoofd. En ook jouw collega die net uh, de aan had genomen. Die vond ik ja. ook wel een interessante. Oh gelukkig. Gaat over duiven. Ja. Duiven die worden losgelaten in Frankrijk of waar dan ook. En die weten altijd weer op de thuisbasis terug te komen. Ja. Vind ik, ik, heb dat al, ik verwonder mij daar altijd weer over, ja. dat die beesten dat voor elkaar krijgen. Ja. Want ja, ze hebben geen navigatiesysteem nee, buiten. Maar ik denk de het toch stiekem wel hoor, ik denk dat duiven gewoon veel verder gevorderd zijn dan dat wij weten. Ja, ik heb nog nooit een antennetje op een oog van een duif gezien. <lacht> maar, maar als je heel goed luistert naar een duif, als je je oor echt tegen een duif aanlegt, dan hoor je bij de volgende afslag linksaf. <lacht> <laughs> ik ken zelf sierduiven gehad. maar ik ken er nooit wat gewoon wel een koerduif. Ik ken ook irritant geluid. Maken. Koeren? Ja. Dat je, dat je ja, ook een, ja. dat je een koerduif hebt en dat je zegt van nou hij koert zo, ja meneer. Ja. Dan die had die u zee. misschien een sierduif of is dat hetzelfde? Wat is het verschil ja, tussen een ja, sierduif en een koer? Een ja nee dat zijn van die pauwduiven, die witte ja. pauwstaartjes en zo. Die moeten opdraven als er iemand gaat trouwen en dan worden ze in de lucht gegooid. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Goed, dus de vraag is nu nee, eigenlijk, hoe de... ja. Ja. Vraag is eigenlijk hoe vinden de duiven de weg terug naar huis? Ja. En wat ik me altijd afvraag is, waarom gaan ze dan weer naar huis? Want dan weten ze dat ze een week later weer gedropt worden in de, en heel ergens uh, ver weg. Ja, misschien zijn ze heel trouw aan het baasje. Toch hè? Ja, en dat ze weten dat ze daar altijd te eten krijgen. Dan zouden ja. ze met heel veel honger naar Frankrijk worden gebracht. Ja, ik denk het. Oh, wat zielig. Met worden. Nou, dus hij... dat er af en toe ook wel eens eentje op het dak neerstrijkt die helemaal uh, verregen en uh, de weg kwijt. Want dat gebeurt toch ook wel eens. Op. Echt waar? Dat heb ik gelukkig nog nooit ja. gezien. Je moet links. Nee, nee rechts. Oh, je moet, re je moet rechts. <laughs> ja, dat je het niet vergeet. Nee, okay. laat me niet links gaan, want dan gaat het fout. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik ben echt een navigatiesysteem van niks. Ja. ja nee, U heeft uw bestemming nog lang niet bereikt. De, ja. Dat zou zonder zijn van de lading die ik, bij, die ik bij hem heb. Want dat is niet... Uh, nee, dat zou zonder zijn. Je weet het, hè? Ja. Goed. Nico. Tussen de lijntjes. Nico, we spelen raad wat ja. hij rijdt. Nou, Ja. Het is. Jij mag alleen ja en nee zeggen. Ja, dat is goed. Kun je het eten? Nee. En het is een kostbare lading. Zijn het dieren? Nee. Oh. Um, is, het, uh, is het steen? Sorry, wat zeg ik? Of het van steen is? Nee, ook niet. Is het, is het al af? Het is altijd af. Nee, dat is, ik, je kunt ook met uh, cement rijden of met, een, uh, met uh, basis uh, materiaal dat soort dingen. Ik denk dat jij niet goed op hebt gelet, want ik heb wel eens te zeggen voor, uh, voor welk firma daar ik rijd. Ja, maar jij denkt dat ik echt alles onthoud. <laughs> echt, ik luister helemaal niet. Ik schrijf de vraag op en, dat, en die lees ik dan ieder half uur voor me verder. <laughs> nou, maar maar je, je ja. bent begonnen met eten. Waar, waar ga je dan verder mee? Drinken. Goed zo, meisje. Ja, het is altijd zo fijn als iemand even helpt, want anders ben ik drie uur ja, bezig ja. met dit spelletje. Is het bier? Nee, het is geen bier. Is het, is het melk? Nee, daar word je niet dronken van. Is het duivenmelk? Oh, is het wijn? Juist. Echt? Rij je met hele vrachtwagen vol wijn? Ja. Wauw. En, en, en... En weet ik veel allemaal. Maar met flessen wijn? Ja, flessen wijn. Oh, grappig. En ja, nou ja, dat moet ook ergens heen gebracht worden natuurlijk. Ja, is het duidelijk hè waar dat naartoe gaat toch? Nou ja, ik denk naar de ik denk naar Mieke van der Wij. Nee, Api-Api. <laughs> nee. Apiapi hè. <laughs> oh daar naartoe. Ja, nou rij voorzichtig. Ja, dat gaat uh, helemaal goed komen. En... Ik, ben, ik ben benieuwd of ik uh, antwoord op mijn vraag ja, Net als de vorige keer op een microdoekje, wat zo lang nat bleef. Ja. Nou, dat vond ik ook een hele goede. Dat ging goed, hè? Nou, dat weet dat ik dan goed. nog. Ja, Ik onthoud niet veel, maar die weet ik nog. Nou, Nico, het was leuk. Nou, dat dacht ik ook. Oké, okay, tot ik, de volgende uh, keer. Ik ga u weer even zinnen, en dan is u weer voor de volgende week. Ja, spreek ik je dan. Is goed. Doeg. Hé, hey, doei. Hoi. 080112. Marika, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, ik zal eerst even de radio uitzetten. Oh ja, anders horen we elkaar ja, twee keer. We... Ja, precies. Ja. Um, ja, ik had een vraag. Uh, uh, ja, daar loop ik eigenlijk al een tijdje mee rond. En nu dacht ik, nou ga ik toch eens bellen. Ja. Um, wij gaan regelmatig kamperen. Oh. En de kinderen die, uh, ja, die drinken dan vaak uit plastic bekertjes en, en glazen en zo buiten. Want ja, anders dan, uh, verstandig. Het is een heleboel, ja. ja. En uh, nou is mij opgevallen. Dat, ja, vaak drinken ze water. Uh, Mag ik water? Ja, nou pak maar. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Maar dat blijft er al staan natuurlijk. En, dan, uh, en ja, dan denk ik, nou ja, dan neem je zelf ook nog wel eens een slokje of zo. En nou is me opgevallen dat als het dan even een tijdje buiten staat in zo'n glaasje of een bekertje, dan gaat het anders smaken. En als we dat binnen hebben, ja. zoals uh, ja, met kerst of uh, weet ik veel, dat het ook wel eens een tijdje staat... en dan proef je het en dan proef je dat niet. Dan blijft het gewoon dezelfde smaak. Maar als het buiten is, dan gaat het water anders smaken. Heel gek. Oké. Okay. En het is een beetje een soort... Uh, ik weet niet of je vroeger ook wel eens in zo'n kinderzwembadje uh, ging. En dan uh, toen je klaar. Of... Ja, ja, ja. <laughs> ik kom er net uit. Ja, ja kijk. <laughs> ja. En dan uh, kon, er kwam er ook wel een slokje water naar binnen. En dat ja. smaakt dan ook een soort viezer. En dat is met dat, ja, met die, uh, met dat water in zo'n bekertje en zo'n glaasje ook zo. Maar, en, en dan vraag ik mij af, hoe kan dat? Als je het binnen, binnen niet. Als je binnen nee. uit plastic, dus het is niet het plastic wat je proeft. Nee, nee als het hmm. binnen is, dan heb, dan heb je dat niet. Dus alleen als het buiten is. Hmm. Heel vreemd. Bij mij dan hoor. Misschien zegt iemand anders van, hé hey jongen, dat is helemaal niet waar. En de, en de kinderen uh, klagen daar niet over? Nou, die klagen er dan meer over dat het niet koud genoeg meer is, het water. En dat er alsnog nieuw in moet. Maar <lacht> not, not meer. Maar die horen nee, die horen er niet over echt of zo. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja. ja, nou, ik vind het een goede vraag. Ik hoop dat iemand daar het antwoord op heeft. En ik hoop dat het antwoord niet is dat we eigenlijk dan uh, gesm gesmolten plastic drinken. Ik hoop het ook niet. <lacht> dat... <lacht> ja. Maar moet je, ja. nog, moet je nog kamperen, Marika? Ja, van de zomer gaan we weg. Ah, lekker. Ja, ja, In Frankrijk. Nou, en dan, en ja. dan lekker veel plastic drinken? Ja, ik denk het. Ik vrees het. <laughs> nou, we, ga, we gaan het horen, want er is vast wel iemand die dat weer weet. Een plastic deskundige. Of iemand die gewoon heel veel verstand van water heeft. Misschien, ja. misschien willem alexander Nee, uh, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Marika. Oké, okay, dankjewel. Jij ook bedankt. Uh, doei. Doei. Ja. Dit gaat over bring me some water, breng me, breng me wat water. Melissa Ertus zit. Tonight I feel so weak. But all in love is fair. I turn her the cheek. And I feel the slap and the sting of the foul night air. and I know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 Bring me some water in het geval van Melissa Edridge. Vooral om af te koelen omdat ze nogal boos is. 0801121 is het nummer dat je kunt bellen met uh, vragen. Of als je het antwoord weet op de vraag van Hans... waarom uh, blauw vloeipapier uitdooft, rijspapier is dat... en oranje vloeipapier, dus in een oranje verpakkingsdingetje... het gewone papier niet uitdooft als je je sigaret even weglegt. Uh, Freek die wil weten of er een soort oer... Toon is van de uh, nood C. Dus of die ergens bewaard is. Dat je ergens in een doosje een stemvork ligt. Dat als je die juist die stemvork, precies tegen het goede materiaal aanslaat, dat, dat je dan de ultieme C krijgt. Uh, Nico vraagt zich af hoe postduiven toch altijd de weg naar huis weer terugvinden. En Marika, die heeft dus als ze water drinkt, dat buiten bewaard is in plastic, dat dat viezer uh, smaakt dan wanneer je binnen water drinkt... dat in plastic bewaard is. Hoe kan dat? 0800-1121. Uh, Pieter of meneer Ambeek, goeienacht. Uh, uh, oh, je bent goed. Uh, uh, oh. Nou, maar ik heb een vraag. Oh, ja. Eigenlijk, ik heb honderd vragen. Oh, honderd. Nou, dan bel ik even uh, Lara en no, Marcel, no, no, dat ze wat later komen. No, no, komen van... no. no, nee. no, no. Ja. Eén vraag. Ja, één noemen we, ja. Natuurlijk. Waarom... Sommige meisjes, vrouwen, dames. Meisjes, vrouwen, dames. Ja. Ja, nou, hallo. Hallo. Misschien ook een paar mannen. Maar <laughs> die... Pardon. Ja. Die plukken... Oh, kat gaat weg. Altijd als ik aan de telefoon ben, wordt mijn kat jaloers. Oh. Nou, dat is niet mijn vraag. Nee. Maar, uh, mijn, uh, mijn vraag is... Ja. Waarom vrouwen, dames uh, meisjes... Vrouwen, dames en Ja. Uh, die plukken hun... Uh, uh, Wat plukken we? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja. Hun, uh, uh, wenkbrauwen. Oh, ja, vrouwen dan, die hun wenkbrauwen plukken. Hallo, wacht even. Ja. Uh, uh, dat is niet plezierig of wel? Um, ja, ik, ik pluk daar zelf. Ik pluk ze op zich niet. Dus ik kan er niet echt over meepraten. Maar ik ben gewoon geboren met perfecte wenkbrauwen, ja. Dat is heel gek. Ja, maar uh, er zijn mensen die. Er zijn, ik ben meestal van het, het, het vrouwelijke geslacht ja vrouwen meisjes dames en, weng, ja. en dan en dan besteden ze geld om make up producten, om, om ze er weer op te schilderen <laughs> ja nou, begrijp ik. Ja, maar... Ik, ik, ik, jonge dame, u, ja, u bent benieuwd. erg goed. Uh, ja. Ja. ja. Maar. Ja. Ik heb het een paar mensen gevraagd, ja. maar ik krijg nooit een antwoord. Waarom? Ja, ja ik, ik, ik denk dat, dat. Ik denk om ze mooier te maken. Ik neem aan dat als ze met make-up de wenkbrauwen weer aanbrengen, dat ze ze niet exact precies weer zo aanbrengen als de wenkbrauwen die ze net geplukt hebben. Maar net iets hoger of zo, of iets rechter. Of iets donkerder. Ja, maar je bent toch geboren met wenkbrauwen? Ja, ik wel. Ik heb het niet over u. Oh. Over mensen in het algemeen. Vooral vrouwen, dames, meisjes, ja. Nou, ook mannen. Ja, zijn er mannen die hun wenkbrauwen epileren en weer opverven? Nou, dat heb ik nooit gezien. Dat weet ik niet. Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat wenkbrauwen, ja. die zijn daarvoor een reden. Om te wenken? Nou, om het zweet van je voorhoofd te absorberen. Om wat van het... Oh ja, dat het zweet niet in je ogen loopt. Dat is een iets minder romantische verklaring van de wenkbrauw. Ja, maar, maar uh, uh, uh, Pieter, eigenlijk zijn, is de basis van de vraag... waarom epileren vrouwen hun wenkbrauwen? Niet alleen epileren, maar dan geld besteden om, om ze, om, weer, om ze, ze weer, om weer op te verven. Omdat ze ik ben, ik ben, er beter willen uitzien. Ja, nou ja, dat is het, geloof ik, gewoon. Ik, ben, ik, ben, ik ben met een vraagteken ja. daarachter. Maar daaruit concludeer ik dat jij zegt van nou, voor mij hoeft het niet. Ik heb liever zo'n borstel. Dat is geen borstel. Dat is iets waar je mee geboren bent, waar je ja. mee opgroeit. ja. Oh, en weet je, al, hallo. Ja, hallo, ja. Mag ik nog even jouw, uw, attentie. Die opmerking over duivenmelk. Ja. ja. Het ging over wijn of zoiets. Ja. Ja, mijn vader was een duivenmelker. Ja. Wel, duivenmelk bestaat niet. Maar u zei iets over duivenmelk. ja. Ja, het was oh. meer een soort kwinkslag, omdat ik moest raden wat voor drank er in ja, zijn auto uh, was. Ja, ja. een grap. Ja, oh. een lolletje. Ik vond, ik vond, een uh, me Ik vond hem fantastisch. Oh, gelukkig. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Nou, fijn. Nou, maar nu uh, ga ik afronden, ja? Ja. Oké, okay. een fijne nacht en goed aan de kat. Hey, dank u. Oké, okay, dag. Ja. Dag. 0800 uh, Ton, goeienacht. Ton Koenders. Ja, goeienacht. Hallo. Dag Astrid. Dag Ton. Je hebt een genotje in. Ik vind je met je andere <laughs> haren leuker. Dat oh, ja, zeg ik ja, maar. Uh, ja. Het gaat over de stemvork. Ja. Er bestaat geen bewaartoon voor de C. Ah. Want een stemvork geeft de A aan. Oh. En een A heeft een trilling van 400 trillingen per seconde. Dat is heel antwoord. Oh, maar is er dan een perfecte A? Of zijn alle A's hetzelfde? Ik, je, je telefoon valt even weg. Zeg nee, even jouw niet. telefoon valt weg, Tom. Oké, okay, de mijne. <laughs> maar is er uh, dan. Is, het, is er ook niet een perfecte A? Of is een A als hij. Nou, kun je meten A, of hij, die... hij komt in twee vormen voor. De, je hebt de, de, de standaard A is een trilling van 400 keer per seconde. Dat geeft de gewone stem voor elkaar aan. Uh, er is ook nog een variant voor 402 trillingen per seconde. Maar dat wordt dan in een ingewikkeld verhaal. niet meer lastigvallen. Oh, oké. Okay. Nou. En hoe weet je dat zo goed, Tom? Nou, gewoon, ik heb geleerd. Oh. En, en ik ben. Uh, ja, ik heb jarenlang gewoon, ben gewoon onderwijs geweer, geweest. En ik heb op school opgelet en in de lessen geleerd. Oh, oké. Okay. De A dus? Stem voor, ik geef de toon A aan. En dat is 400 trillingen per seconde. Oké. Okay. Zit, zit mijn haar zo goed, Ton? Ik zie het je doen. Ik vind het veel leuker. <laughs> vind het leuker? Ja, maar is zo'n knotje, ja, dat is heel hip, hè? Dat moet je ja. niet onderschatten. Ik zat echt enorm hip te zijn hier. En nu ben ik gewoon weer mijn saaie zelf. Maar goed, wat jij ja, wil. Als je dit lekker vindt, moet je het vooral doen. Nee, ik bedoel, jij bent de baas. Ik bedoel, ik zit hier voor nee, jou en niet ben voor ik mij. De baas. Ik ben alleen maar een luisteraar die jouw programma enorm leuk vindt. Oh nee, dan is het goed. Dan wens ik je nog een goede nacht en bedankt voor het antwoord. Ik jou ook. Nou, liever. Okay. Dag, ja, Tom. Hoi. 0800-1121. Ari. Ja, goeiemorgen, hij is goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Ari. Oh, wat betreft die uh, wenkbrauwen van Lubbers. Lubbers <laughs> heeft een klein hege schaartje. Ja, ja maar uh, die, die uh, epileerden dus niet, hè? Nee, nee, nee. Er Van dus één hege schaar overeen. Ja. En nog één van het stemmen. Ja. Je stemt net zolang tot het vals wordt. Op een gitaar heb je een hoge C, C ja. en een lage C. Ja, maar je en, moet toch ergens eigenlijk... beginnen? Ja, dat hoor je vanzelf. Oh, ja, sommige mensen niet natuurlijk. Nee, maar als je, je een C stemt en een combinatie versnaren... is het niet meer om aan te horen, is die vals, hoog of laag. Oh ja. Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk de basis van stemmen, ja. Ja, maar ja. welk nou over? Ik weet het niet meer. Wat zeg je? Uh, oh, ja. oh ja, waar bel je Dat eigenlijk over? over? Ja, waar bel je nee, eigenlijk waar... over, Arie? Ik had, een, uh, ik had een, uh, ik, een bootje, was ik spullen aan het overhevelen. Uh, ja. En uh, ik had een ander bootje dan. Voor had ik een kogelschip. Ja. En, uh, <laughs> ja. Dan nou was de EHBO-trommel een beetje oud geworden natuurlijk. Mm. Maar uh, ik, er stond dus op, 2013 was die uh, houdbaar. Ja. Waar moet ik die EHBO-trommel... Uh, nou, wegdonderen of moet ik naar het kruidvaart even om een ander trommeltje te halen, zo'n vakantietrommel? Of zit er nog een overwaarde en houdbaarheid aan? Wacht even hoor. Nee, je hebt zo'n trommeltje, zo'n aanbieding, zo'n simpel plastic uh, vakantietrommeltje. Ja. ja. Nou, er staat 2013 op. Moet ja. je dan weggooien of is hij nog vijf jaar te gebruiken? Ja, of misschien moet je ik gewoon. De er wordt een bepaling voor. Nee, maar als er opstaat... Nee, het hangt een beetje vanaf wat erin zit natuurlijk. Ja, dat, dat weet ik niet. Kan ik de rest gebruiken om de fiets te repareren nog? Ja, dat kan sowieso altijd. Dat, een pleister is altijd handig, bij elkaar, want nee. Maar Arie, dat, dat, dat is toch gewoon meer een waarschuwing... van denk erom dat als jij, als jij nog steeds denkt... dat er de pleisters in je EHBO-doos zitten... Dat, dat misschien de plakkracht af aan het nemen is. Ja. Ja, dan kom ik zo, als een soort doodels in binnen. Zo. <laughs> dat, uh, dat alles erbij hangt. Nee, maar is, is er een gevaar bij? Dat is een goede vraag. Denk, weet, daar, dat daar gaat het om. Ja, 0800-1121. Ik los het voor je op, Arie. Mag ik nog wat vragen? Ja. Nee, nou ja, dat is een muziekvraag. Vliethoed, Vlietwo nek? Dat is geen vraag, dat is de naam van een band. Oh ja, nou ja, de vraag is... Uh... Uh, I'm gonna win. If you follow, I'm gonna win. Dat is ook geen vraag, dat is de titel van een plaat van Fleetwood Mac. Daar gaat het niet door. Het is, Ari, het is net als met mijn kinderen. Als die zeggen ik wil pindakaas, zeg ik ook dat is geen vraag. Nee, dat is geen vraag. Maar Wat is, is je vraag? Op, uh, nou, is het nog steeds een lekker nummer? Is het nog steeds een lekker nummer? Ja, dat is natuurlijk smaakafhankelijk. Ja, ja, ja. Maar je vraag maar ja, is eigenlijk maar, of ik maar, hem maar... aan wil zetten. Het, ja. Ja, nou ja, lekker, lekkere gitaarmuziek, goed in de zee. Dus uh, niet vals. Helemaal er, niks zit, vals, hè? Is Er zit eigenlijk vals een, een hele gekke toon in, maar het is toch niet vals. En het pak, het pak je toch altijd. Goed, maar de vraag is eigenlijk of ik hem aan wil zetten. Ja, maar ik kan nou niet naar het uh, kruisvat. Dan moet ik een ramkraak uh, plegen daar. <laughs> ja, maar... En dan heb ik die HBO-trommel nodig. Maar ja, goed. Ik, ik ga er nog even over nadenken, Arie. Ja. Nee, ik die weet die eigenlijk helemaal de... niet of ik hem heb, want ik heb volgens mij net vandaag de verzamelcd van Fleetwood Mac niet bij me. Nee, volgens mij maak je wel een beetje op die zanger is. Die oh. Ik weet nou, niet dan, of... dan word ik helemaal uh, heftig. Ja, dat gaat heel ver, hè, nu? Dat gaat ver, ja. Goed. Nou, dus... ik, ga, ik ga kijken wat ik voor je kan doen, zeg ik dan, Harry. Ja, met die ABO-trobot? Ja, dat ook sowieso. krijg ik hem op mijn kop. Nee hoor Arie. jij nooit. Nee. nee. nee. Okay. Nou, dag hè. Oké. Okay. Dag. Stefan. Goedenavond, Astrid. Hallo. Hoi, ik heb een vraag. Oh jee. Ik ja, mijn dochter had eigenlijk een vraag. Oh, maar die, uh, de... ja? Ja, die slaapt niet. Die, we gingen laatst televisie bekijken te en er was Sesamstraat. Uh, was erop en Bed and Ernie en zo en die hebben een hand met drie vingers en een duim en dat is mijn... Met... Ze maakten me daarop attent. Papa, waarom is dat? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. <laughs> Kijk, wel Astrid en dan vertel ik het je. Ja, dat is een goeie. Ja, dat... en het is wel vaker, als je dat tekenfilm en zo kijkt, ja. dat het wel vaker is dat die, dat die handjes niet kloppen. Ach gossie, ja. Wa waarom is dat? Hé, hey, en hoe heet jouw dochter? Nora. En hoe oud is Nora? Die is vijf. Ach gossie, echt. Ja, maar ik denk dat ze daarop aan het tellen was. Ja, maar... Ik ben vijf. Ze denkt, wacht even, kan ik eindelijk alle vingers op een hand tellen? Hebben die, hebben die poppen geen handen van vijf vingers? Dat ja. Dat is ook verwarrend. Ja. ja. Ik vond het eigenlijk wel uh, een slimme vraag. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Even ja. kijken hoor, want bij welke, bij welke hebben jullie het inmiddels geconstateerd? Bij welke? Bij, bij Sesamstraat dan? Bij, uh, bij de en Ja. Ja, dat, uh, die en dan... Uh, pff, ja, wel betekent ik, ik, dat ik... Dat, dat durf ik zo niet meer te zeggen... Wat, wat er allemaal wat televisie is. Maar dan ga je erop letten. En dan is het, gebeur, dan is het wel vaker. Oh. Ook in mm. tekenfilms, uh, die, die, die ja. uh, figuurtjes, dat die dan... Uh... Ja, die hebben dan bijna een soort wandjes. Maar zou dat niet zijn omdat we... Allemaal door een fase gaan... Waarin we nog een, een handje tekenen als een wandje? En... Ik heb geen idee. En, en daarna gaan we handjes tekenen van een paar vingers. En dan weet je dat het zich ook een beetje aanpast aan de leeftijd waar het voor bedoeld is. Maar ja, dan zijn ze wel te laat. Want als jouw dochter als Nora het al ziet, dan zouden ze het inmiddels... Ja. 0800-1121. Ja. Ik hoop dat iemand het weet, Stefan. Ik hoop het ook. Bedankt voor de vraag. Ja, we wachten af. En de, de goed aan Nora. Ja, doei. Oké, okay, doei. Doei. het Mac? is dit. Nou, is ook toevallig. Radio 1. Een leuk liedje dit. As long as you follow van Fleetwood Mac was dat. Dat kwam zomaar in me op. Ik denk, god, die laat ik weer eens een keertje horen. Leuk voor de twitteraars. 0800 1121 is het nummer dat je kunt blijven bellen met vragen of als je weet waarom uh, blauw of uh, vloeipapier in een blauw pakje uh, uitdooft als je je sigaret weglegt en uh, vloeipapier uit een oranje pakje blijft branden of als je weet hoe postduiven altijd de weg terugvinden of als je weet waarom water dat bewaard wordt in plastic buiten anders smaakt dan wanneer water wordt bewaard in plastic, binnen. En als je weet waarom vrouwen hun wenkbrauwen epileren en dan weer opverven. Of als je weet of een EHBO-trommel echt over datum kan raken. En dat is een hele goede van Nora. Waarom sesamstraatpoppen maar drie vingers hebben? 0800 1121 Mevrouw Van Brakel. Ja. Goeienacht. Anke Van Brakel. Da Dag Anke Van Brakel. U bent toch geen familie van, hè? Ik ben Anke van Brakel, niet familie van. Nee, niet van René Van Brakel, onze uh, nieuwslezer. Nee. Weet u het zeker? Ik weet het zeker. Zoveel van Brakels zijn er niet in Nederland. In Wageningen wel. Oh, het stikt in Wageningen. Van... Nou, dan, het is vast wel een hele verre familie. Maar goed, dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Uh, Wat kan ik voor u doen, mevrouw Van Brakel? Nou, het zit zo. Ja. Mijn vriend heeft een hond. Oh, jee. En die hond is helemaal zwart. Oh. En nou zegt mijn vriend dat het tjau, tjau is. Hij heeft wel een blauwe tong, maar ik weet niet of het een echte ras is. Oh. En hij heeft een blauwe tong? Tjau tjau's, een blauwe tong. Oh. Maar ik ken alleen maar de tjau tjau's. Oh. Maar is, is hij dan van adel dat hij een blauwe tong heeft? <laughs> dat weet ik niet. Of heeft hij net een smurf gegeten? Dat kan ook. Dan wil ik graag weten ja. of er ook zwarte tjow tjows bestaan. Oké, okay, want als er zwarte tjow tjows bestaan, dan is het waarschijnlijk een, een echte. En anders is het een, uh, een uh, namaak tjow uh, tjow. Ik ken alleen maar bruine tjow tjows met een blauwe tong. <laughs> maar dit is uw eigen hond en u weet niet of die, uh, of die met een stamboom is? Nee, lieve schat, het is de hond van mijn vriend. Oh, en hij, weet niet, hij beweert dat hij met een stamboom komt en u gelooft hem eigenlijk gewoon niet? Hij heeft geen stamboom. Oh. Maar inmiddels is mijn vriend kwaad op me. Oh, en praat u niet meer? Nee. En waar is de ciao ciao nu? Bij hem of bij u? Bij hem. Oh, gelukkig. En hoe heet hij? Nando. En de ciao ciao? Mijn vriend heet Arno <laughs> en de ciao ciao heet Nando. Oh, oké. Okay. Nou, <laughs> we, ga, we, gaan het, we gaan het uitzoeken. Er, is vast, er zijn vast hondenliefhebbers die, uh, die dat weten. Of een uh, zwarte tjau tjau uh, ook bestaat. Een tjau tjau. Een tja Ja goed. S-H-O-W. Ja. Oh. Oh. S-H-O. S-H-O-W. Een show show. <lacht> <lacht> een C-H-O-W waarschijnlijk. Ja, dat bedoel ik. Wat ik vind... Een show, ciao, ciao. Show. Goed, dit wordt verwarrend. Dank u wel voor de vraag. Graag gedaan. En een goede nacht. Dank u, hetzelfde. Dag. Dag. Uh oh, John. Ja, dag altijd. Hallo, John. Ik heb eigenlijk nog twee antwoorden. Mooi. De eerste gaat over de, de, de stemvork, zeg maar. Ja. Uh, dat uh, die meneer die voor mij was, die heeft uh, eigenlijk een beetje mis... Oh. Want de standaardtoon in de muziekwetenschap uh, is A. Ja. We hebben in de muziekwetenschap maar zeven uh, letters. Dat zijn de eerste zeven letters van het alfabet: A, B, C, D, E, G. Ja. En de A is uh, gestandaardiseerd op 440 trillingen per seconde. Ah. En de trillingen zijn uitgevonden door meneer Hertz. Ah! 440 Hertz. En oh. uh, in, de, in de wetenschap zegt men A4, maar in de muziektheorie zegt men a gestreept 1. Oh. 440 hertz. En dat betekent dus dat de, de A2... 880 trillingen per seconde heeft. En vanuit daar kun je dus de uh, toonsoorten berekenen. Oké, okay, maar er is niet... En dat, en dat is ergens in 1940 vastgesteld. Oh. En ik weet eigenlijk niet precies door wie... maar door een, een, een commissie die, net zoals men besloten heeft... op een gegeven moment om uh, de klokken de, dezelfde tijd ja. te laten ja. geven. Ja. Ja. ja, is dat dezelfde commissie? Die zegt, nou, we hebben de klok nou, dat, gehad, dat, dan gaan dat, we dat nu eens even over de A. Dat, dat kan ik je niet vertellen. Dat weet, dat, dat weet ik niet. Maar het gaat dus over de A en niet over de C, maar mm, over de mm, A. Die heeft mm. 440 trillingen per seconde. Maar, gaat er, en over die vingertjes. vingertjes. Dat is meneer Walt Disney geweest. Die ja. heeft besloten, destijds, dat Mickey Mouse en Donald Duck en zo. Um, dat scheelde miljoenen liters inkt. Oh. Uh, Als we één vingertje minder zouden het hebben. Het is gewoon een goedkope oplossing. Ja, dat is het ook. Ja. Maar, Mickey, maar Mouse, dat... Mickey Mouse heeft er vijf. Die heeft van die ja, witte, wat... wante, witte, witte handschoentjes met gaatjes erin. Je hebt helemaal gelijk. Ik noem misschien het verkeerde voorbeeld, maar uh, oh. uh, uh, dus, uh, veel van die figuurtjes hebben één uh, uh, vinger minder. Om te bezuinigen. Dat, dat is gewoon om te bezuinigen. Oh. En de kindertjes, die, die hadden dat niet gelijk in de gaten, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, dat is gewoon de simpele reden. Het kost gewoon een liter één anders extra. Ik, ga toch even, ik vraag me nou af of Mickey Mouse vier vingers of vijf vingers heeft. Want dat heb ik, ik nooit geteld. Ik dacht vier, maar ik, uh, daar, uh, daar kan ik, dat durf ik niet echt te ja, doen. Ja, een duim even. en drie vingers. Ja, nou, dat, dat zie je wel. is want ook er, wat. Er werden natuurlijk miljoenen plaatjes getekend. Ja. En ja, dat kost natuurlijk uh, uh, uh, uh, liters inkt. Maar dat zou toch, dat zou, dat zou goedkoper kunnen, toch? Want de, al, die, uh, al die knoopjes en dingetjes en, uh, ja, en de frutteltjes... We hebben, we, we, hebben, we hebben het niet over digitale tijd. Donald Duck heeft ook maar drie vingers. Ja, dat klopt. Oh. Ja, ze hebben allemaal drie vingers. We krijgen gewoon niet eens waar, het, waar voor ons geld. Maar ja, bij Donald Duck zijn het natuurlijk vleugels, hè? Ja, Eigenlijk. Dat, dat, dat maar, telt uh, niet. Het gaat me even om, over het statement dat meneer uh, Walt Disney had besloten: van ja, dit kost ons veel te veel uh, uh, inkt. Kort, kortom. Sorry. En dus daarom heeft Donald Duck ook geen broek aan? Dat denk ik, ja. <laughs> Dat zal het zijn, hè? hè? Nou, hebben we dat ook weer uh, opgelost ja, ja. vast. Ik hoop, ik hoop dat ik je geholpen heb. Ja, dat hartstikke. Nou, wat ja, een... Wat ik wil een... nog even iets ja. zeggen over die, uh, die uh, uh, stemvork. Ja. Of als mag. Uh, ja. Dat, heet, dat heet de kamertoon of de diapason. Oh. Um, dat is uh, vastgesteld bij uh, kamertemperatuur van 20 graden. Ja, dat is wel belangrijk dat je niet dan bij 4 graden ja. opeens gaat zitten ja, stemmen. Ik kan hier een heel verhaal over houden af. Oh. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar nee. um, uh, een of manier Johan Sebastian Bach heeft, Wie? heeft daarmee begonnen ooit. Ja. En die heeft gezegd, nou moet het afgelopen zijn. Want alle instrumenten die klinken vals en die kunnen niet met elkaar corresponderen. Nee, we moeten even een temperatuur. Ja. Dus de kamer ja. moet op 20 graden en dan praten we verder. Maar ja, hoe doe je nou, dat dan als het zeg maar, dus heel warm is en het is 28 graden in de kamer? Moet nou, je dan nou, de toon aanpassen? Ah, dat is in de 17e eeuw wel. Er behoorlijk, behoorlijk veel moeite mee, hoor. Ja. Die instrumenten stemden ook niet met elkaar. Nou, het moet vreselijk vals geweest zijn in die kamer. Nou. Dagen. Ja, maar he, dat, ja. We, ja, dat zou kunnen. Ja. ja. Uh, de, de, ik kan een kort voorbeeld. Uh, uh, elk, elk kerkorgel ja. wordt anders gestemd in elke staat. En een, een symfonieorkest stemt de violen nog heel vaak op 444 uh, hertz in Hallo? plaats van 440. Waarom? De, geen flauw idee, ja. want de vio, violisten die spelen altijd iets hoger dan, dan gebruikelijk. Ja. En dat is heel raar. Een soort van, een soort van gepitcht. Ja, het, je kunt het vergelijken met als je in Indonesië bent en je wordt een gamelan -autistje. Ja. Dat is ook een toonsoort waar wij Europeanen niet aan gewend zijn. Oh. En die is hoger dan wij gewend zijn. Het is een soort van, uh, ja, uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, ja, wij eten boemkool en zij eten een nasiramas. Dat is het verschil. Ik weet niet, yes. de vergelijking loopt niet helemaal gelijk op... maar ik begrijp een beetje wat je bedoelt. Maar nu is ja. het genoeg. Ja, oké. Okay. Dit is het slotakkoord. Ja, dit is een mooi slotakkoord. <laughs> Dankjewel, John. <laughs> oké, okay, dag. Dag. Mevrouw Lugmeijer. Ja, met Ali Lugmeijer. Dag, Ali ja. Lugmeijer. Zeg het eens. Nou, het gaat over die duiven. Natuurlijk ja. en die sonar. Een sonar, ja. Ja, natuurlijk, want dat kan je niet anders, anders vinden ze de weg niet terug naar huis. Maar wat, hoe zit dat dan, en waarom hebben wij dat niet, en kunnen we het niet namaken, en dat soort dingen? Nou, kijk eens naar kleine vogeltjes, die worden hier geboren, ja. en die gaan terug naar Afrika. Ja. De ouders die gaan terug, maar de jongjes die hier geboren worden, ik neem de zwarte roodstaart, de zwarte roodstaart, die terugkomt in een nestkastje. En die vliegen, de kleintjes, die vliegen achter de ouders aan naar Afrika. Ja. Dus die moeten wel een sonar hebben. Ja. En duiven, die worden weggebracht. Ja. Nou, die hoeven maar één keer terug te vliegen. Maar die kleine vogeltjes, en er zijn er zoveel, en er zijn natuurlijk ook roofvogels bij die terug naar Afrika. Maar, die worden hier geboren en die vliegen dus naar Afrika. Maar wat is dan precies een sonar, mevrouw Lugmeij? Want dat, dat hoor ik natuurlijk te weten, maar ik weet het niet. Nou, dat weet ik dus ook niet. En oh, gelukkig. Dat ook iemand nog uh, kan uitleggen. Dat iemand dat even er belt dus nog het... om te vertellen wat een sonar is. Ja, precies. Maar dat want... is eigenlijk een soort ingebouwde, uh, um, hoe heet dat, GPS. Uh, Zo'n ja. navigatiesysteem. Ja, GP... dus een navigatiesysteem ja. wat ze dus... Maar zeg, die kleine vogeltjes... En er zijn er meerdere soorten, die vliegen dus, de zwaluwen, ja. en die vliegen allemaal terug naar Afrika. Ja. En die komen volgend jaar weer terug. Dat hopen we, ja. Ja, nou ja, die dus verongelukken komen niet terug. Nee, meestal niet. Nee. En er dus op, uh, op sommige plekken worden dus ook vogels afgeschoten, wat heel gemeen is ja. natuurlijk. Ja, we komen maar ook niet terug. Nee. Nee, wat wij ons best voor doen. En nou, duiven worden dus ook wel aangevallen door rolvogels en... Ja. Ja, nou. En dat is niet zo rollig om ze af te schieten of iets dergelijks. Dat gebeurt dus ook. Maar dat moet wel, want anders kun je niet je huisje terugvinden of je, je baasje terugvinden. Nee, precies. Nou ja, ik zeg 0801121 over de sonar, maar dank u wel mevrouw Luchtmeijer. Graag gedaan. Dag. Dag. Goedenacht. Hetzelfde. Jan. Hoi. Hoi. Hoi. Uh, Goedenacht. Goeied. Uh, even over de vloetjes. Ja, vloei, ja. Uh, ik weet het niet helemaal zeker, maar wat ik heb gehoord, en dat is dan uh, eigenlijk uh, huistuin en keukenklusjes uh, eigenlijk uh, heb ik gehoord, dat als je dus op een normaal vloedje dus olie legt, en je legt het dus op een verwarming en je laat het drogen, ja. dan krijg je dus een, een rijstevloetje. En uh, waarom mensen eigenlijk uh, een gebruiken is omdat als mensen dus bijvoorbeeld uh, uh, uh, nou in slaap vallen of zo, dan, uh, dan is dat uh, brandveilig. En als mensen dus bijvoorbeeld gas of wiet roken, ja. Ja, dan, uh, dan kan je er dus meer van genieten. Omdat het, uh, ja, je haalt het meer uit in principe, hè, omdat het langzamer brandt. Oké, okay, maar, maar dan moet je dus je vloeitje op de kachel leggen, druppeltje olie erop, even insmeren. Nou, ja, een beetje insmeren inderdaad, en uh, inderdaad dan laten drogen. En dan krijg je dus een, een rijstervloetje. Ja, je krijgt geen rijstervloetje, want het, je papierenvloedje is natuurlijk niet opeens van rijstepapier gemaakt... maar hetzelfde effect krijg je dus. Hetzelfde effect, inderdaad. En het, ja. is, het ja. lijkt mij dat als je het insmet met olie... dat hij juist als je hem aansteekt pfft, doet... Nee, nee, dat is niet zo. Uh. Ja, gewoon babyolie. Oh, babyolie. <laughs> ja, ja, en dat nou. is een huis, hu tuin en keuken. Uh, uh, ja, dat doen mensen bijvoorbeeld in gevangenissen. Uh, daar doen ze dus bijvoorbeeld... Uh, als ze geen blauwe vloedjes hebben, bijvoorbeeld Risna, dan gebruiken ze dus normale vloedjes en doen ze dit. En ja. daarmee draaien ze dus hun, uh, ja, vooral dan. Want daar kunnen ze wel aan, uh, daar kunnen ze niet aan blauwe vloeitjes komen, maar wel aan babyolie? Babyolie kunnen, kunnen ze gewoon bestellen. Hè, de wekelijkse ja. boodschappen die ze dan van hun uh, zakgeld of uh, werkgeld kunnen, kunnen bestellen. Maar oh, de, niet de blauwe vloei? Uh, Sommigen kunnen dat wel bestellen, maar anderen weer niet. Ja. Dat ligt eraan waar je dan zit. Ja. Hoe weet je dat nou allemaal? Ja, dat, ah. uh, ik heb zelf in de jeugd gezeten. In de, in die, niet in de jeugd, maar in de jeugdgevangenis? In de jeugdgevangenis, ja, jaren geleden. Oh, en daar leerde je dan hoe je een vloeipapiertje kon bewerken? Ja, je, je, leert, je leert een aantal dingen. Je leert ook bijvoorbeeld hoe je aan vuur kan komen met batterijen. Als je dus ja. geen aansteken hebt. Ja, oh, wat moet je er ook weer tegen aanhouden? Een schuursponsje, of niet? Uh, nee, je, moet, uh, dus, je hebt dus inderdaad een, uh, ja, de, de toilet. Ja. Die zit dan vast aan de wasbak. Ja. En dan moet je dus uh, een noem uh, uh, je dat? Ja, dat zit in een pen. Zo'n, uh, hoe heet dat nou? Zo'n gekruld ding, weet je wel, zo'n uh, okay. zo stalen, zo'n pennetje of zo. Die kan je, je dan uit elkaar, zeg maar, uit elkaar trekken. Oh, ja, sorry, ik heb die periode in mijn leven gemist. Maar je kunt ja, in dat kan... een, in, in een boutenpunt zit zo ja. uh, zo dat, zo'n staafje. Maar als je dan dus een batterij uh, met dat staafje op dat, uh, op dat bovenste puntje, ja. als je daar dan tegen de, ja, de wasbak aanhoudt, zo'n vaardiging dat dus groeien. Echt waar? Een veertje, zo'n ja, veertje, de... of niet? Sorry? Zo'n ja, zo veertje, veertje uit ja. de pen. Oh. Inderdaad. oh. Inderdaad. Ja. Nou, ja. ik heb weer wat geleerd. Da Dank je wel daarvoor, Jan. Ik moet ophangen, want de uh, nieuwslezer die, uh, staat te trappelen. Oké, okay, graag gedaan. Uh, goeiedag nog. Dank u, wel. Dag. Hij Dag. klonk als, van zichzelf een beetje alsof hij onherkenbaar wilde blijven. Dat was wel mooi. Ja. Tot zo.